Ja. Hm. Ik vind hooghout toch iets lekkerder. Nee. Omdat je vroeger ook voor Hoeven dronk, zeker. Juist. Yes. ...kun je een andere inhever toch wel lekkerder vinden? Ik vind een andere vrouw toch ook niet lekkerder? Dag Anton. Ja, ja ...heb je die foto van het bureau boven je bed gehangen? Ja. Roerend. Ik heb al tijdschriften en boeken voor je meegebracht. Uh, waar wil je die hebben? Daar. Ja? En je moet van iedereen de goed hebben natuurlijk. Dank je. Hoe gaat het met je? Ja, ik kom zo. Ja. Karel komt straks. Dan ga ik wel weg. Nee? Ja, dan ga ik wel wat eerder weg. Hoe zijn ze op het zo? Goed. Heb je toch verteld van die leerling van Alblas die bij ons in het handboek zit te zijn? Ja. Toen heb ik Alblas gevraagd of hij gek geworden is. En daarna is hij een andere leerling gestuurd die onze volksverhaal wil uitgeven in een reeks van kipperman. Nee. Kipperman! Een paar avonden later belde hij hem op om te zeggen dat het toch zo'n lieve jongen is en dat wij er toch niks van terecht brengen. Die man, is gewaarig. Verdomd gevaarlijk. Wist jij dat hij al lang bevriend is met de sluizen? Ja. Begrijp je dat? Nee. Volgens Sluizer is dat omdat hij hem zielig vindt. Zimmerman is zielig. Ik ben bezig aan de bespreking van een Duitse congresbundel. Hm. Je hebt toen toch eens in een bundel voor Ziegerzon een artikel geschreven op grond van Zeeuwse boedelbeschrijvingen? Ja? Dat is in! In die congresbundel staan drie artikelen van leerlingen van Guterman over het gebruik van Boedelbeschrijvingen voor het documenteren van culturele processen. Je bent je tijd ver vooruit geweest. Heb je die Boedelbeschrijvingen eigenlijk nog? Ja. Zoek het dan maar eens. Hallo. Dag Karel. Dag Anton. Dat is ook lang geleden. Heel lang. Jij bent ook altijd in Amerika. Neem een stoel. Ja, ja. Dat heb je zeker van Anton. Die heeft het nergens anders over... omdat hij zelf nooit in Amerika is geweest. Nee. Ach, je kunt het gewoon niet hebben... dat ik niet elk ogenblik bij je op zoek zit. Je bent gewoon jaloers. Je, je uiterlijk is anders wel ingrijpend veranderd. De vorige keer zag je nog uit als een hippie. Ja, dat was de jaren zeventig. Die zijn voorbij. Nu komen de jaren tachtig. Weet je wat je moet doen... Je moet je gewoon richten op de dertigers, dan verouder je niet. Als je 54 bent. Maar waarom niet? Als je je ook als 54 gedraagt, dan ben je pas oud. En, hoe gaat het? Ja. Goed. <laughs> dat zegt hij nou altijd. Zeg je dat tegen jou ook altijd? Zeg je dat tegen mij ook altijd? Zeg maar, hoe gaat het met jou? Goed. <laughs> druk zeker. Heb jij het dan niet druk? Ach, krankzinnig. Nee, nee werkelijk. Ik heb net een boek voltooid. Ik heb zeker nog stof voor twee anderen. En dan heb ik nog wel colleges. En volgende week ga ik voor twee maanden naar Amerika. <laughs> ja, ja, lach je maar. Waar gaat het boek over? Uh, over het eergevoel. Bestaat het dan nog? Nee, niet nu. In de 16e en de 17e eeuw. Ze denken altijd maar dat de straffen toen veel strenger waren. en dat we in onze tijd te soft zijn. Geen sprake van. Twee oren afgehakt in 160 jaar. Ja, en in 100 jaar één haarlemmer gegeesteld. Dacht je nou heus dat het zo'n burgemeester iets interesseerde of zijn vrouw met de huisrecht naar bed ging? Dat deden ze toch allemaal? Dat interesseerde die man totaal niets. Ja, joh. Nee, dat wil jij niet horen, daar ben jij te preuts voor. Maar, maar het enige wat die burgemeester interesseerde was de eer. dat de mensen het te weten kwamen. Dan gingen ze allebei de laan uit, of hij daagde zo'n man uit voor een duel. Ja, niet de huisrecht natuurlijk, maar als ze met een man van zijn eigen stand in bed was gekomen. Ja, joh. Hij voelde zich een oude, vermoeide man. Als er om hem heen. geen mensen met eergevoel meer waren om anderen aan te toetsen, interesseerde de eer van een 17e eeuwse burgemeester om geen mieter. Oud worden in je eigen rol. S'avonds bij het vuur zitten en in de vlammen sporen. Dat is leven. Hm, vreedburg. hierbij gevraagd artikel begrijp u bezwaar. sommige zaken laten zich gemakkelijk in het Frans en het Nederlands zeggen, om die redenen betreffende passages afgezwakt maar toch niet helemaal Parijs, omdat ik er nu eenmaal aan hecht huh? begrijp dat u daar geen overwegende bezwaardig hebt, anders hoor ik het wel PS aangezien alle Nederlanders wel eens een weekendje naar Parijs gaan, hoef ik u vermoedelijk nauwelijks meer te zeggen dat de deur hier voor ieder openstaat. Hm. Dag Maarten. Dag jo. Dag Maarten. nog Kopij voor 6-1. Spoed. Dag Maarten. Alt. Vreeburg heeft het artikel gestuurd. Dag. Wil jij het eerst bekijken? Ja. Um, hij nodigt ons bovendien uit om hem op te zoeken. Als we in Parijs zijn. Dat kun jij dan mooi doen. We zouden ook met z'n allen kunnen gaan. En dan tegelijk een bezoek brengen aan het Musée des Arts et Tradition Populaire. Dan zeker met z'n allen in één hotel. Nou, dat zul je die horen. Als de meerderheid akkoord gaat, dan kan het nog in 6-1. Wou je ze daar dan weer allemaal in betrekken? Ik vind dat iedereen zich mede verantwoordelijk moet voelen. Ik weet niet of ze daar nou wel zoveel prijs op stellen. Nou, dan kunnen ze een kruisje zetten. Ik wil het nog een keer aan de orde stellen. Dat zou ik maar doen. Goedemorgen. Je bent nat. Dat uh, kun je wel zeggen. Zou je je jas er nou niet uittrekken? Ik kom alleen wat kopij brengen en nieuwe halen. Maar wil je dat ik het leg? Geen maar. Zat er nog wat in? Het Nederlands van je ondergeschikte is erbarmelijk. Althans, van de meeste. Echt er erbarmelijk. Dat is ons bekend. Het onderwijs is niet meer wat het geweest dat, is. Dat niet alleen. Ze kunnen ook niet denken. We hebben het niet voor niets naar jou doorgeschoven. Nee, dat heb ik nou ook in de gaten. Maar dat het zo erg is, kon ik me niet meer herinneren. Um, ik heb er nog eens over nagedacht, maar... Het lijkt me het beste dat je helemaal aan het eind... een dag hier komt om je correcties met hen te bespreken... voor zover ze het er niet mee eens zijn dan. Dit is een nieuwe porstie. Is het artikel er ook bij, want dat heb ik nog niet gehad. Het artikel is net binnen, dat krijg je nog. Daar zijn jullie dan ook verdomd laat mee. We hebben kopijnood. Als jij een artikel voor ons hebt, wordt het meteen geplaatst. Daar hoef je niet zo gemeen bij te lachen. Ik vind dat helemaal niet zo'n eindige opmerking. Daarom lach ik gemeen. Haha. Ik moet zeggen dat ik goddank dat ik hier niet meer hoef te werken. Hoe lang heb je hier nu over gedaan? Vijftien uur. Nog ik even met je mee langs Jantje. Is hier verder nog iets gebeurd? Nee. Um, alleen dat Richard zich heeft teruggetrokken... en dat Eve en Rie nu wetenschappelijk ambtenaar zijn. <laughs> dat noem je niks. Ik dacht eigenlijk dat je dat al wist. Hoe zou ik dat nou weten? Je zult wel iemand contact hebben? Daar vergis je je dan in. Ja, dan... Dag meneer Pandee, dag Jantje. Hebben jullie Pieter Bulten niet gezien? Dat is een Pieter Bulten. Die zwerft hier ergens in het gebouw. Ik maak me er echt zorgen over. Waarom? Je weet toch dat hij Engelien in een gezicht heeft gespuugd... En dat Balk hem op staande voet heeft ontslagen? Maar hij werkt er toch bij volksnamen? Om Engelien kan niemand heen. Ik maak me echt zorgen over die jongen. Die jongen is niet goed. Is Balken dan niet? Balk is naar een congres. Moet ik hier eigenlijk bij zijn? Ik zal wel eens pooshoogte nemen. Um, Freek heeft 15 uur voor ons gewerkt. Hij wil dat declareren. Ah, jullie houden toch wel rekening mee dat het hoofdbureau van plan is... om in het geld voor de losse krachten te gaan snijden? Dat zou heel vervelend zijn. Ze moeten natuurlijk ergens op bezuinigen. Nou, ik zit behalve met Freek natuurlijk ook nog met Ed en Damsma. Waar moet ik ook alweer tekenen? Uh, daar. En uh, Maarten moet daarnaast tekenen. Dat betekent dus dat ik er weer mee uit moet scheiden. Dat zou wel heel vervelend zijn. Ik ben tijdswaarschuwen. Maar zover is het nog niet. Ik kijk zo even wat er met Bulten aan de hand is. Dag ik. Dag Jantje, tot ziens. Meneer Vries, werd u wel Bulten naartoe is gegaan? Ik geloof hiernaast, meneer, in de koffieruimte. Dag meneer Bulten. U ook een kop koffie? Graag meneer Goud. Hoe gaat het meneer Bulten? Dank u. Hebt u al wat gehoord op die sollicitatie bij de bibliotheek? Nee. Dat duurt verdomd lang. Hè? Hebt u er dan bericht over? Nee, Nee, daar heb ik geen bericht over. Maar u hebt nog niet gezegd hoe het met u gaat. Motie. commotie En emotie. Wat bedoelt u daar precies mee? Dat is mijn onderwerp. Maar wat is uw onderwerp dan? De watername. Legt u me dat eens uit. Want dat begrijp ik niet. Meneer Meijering. Vindt u goed dat ik hier de 25e weer kom werken? Als Balk dat goed vindt... Gadverdomme! <truimert> Moeten we de politie niet waarschuwen? Dat zou ik nou maar niet doen. En als hij als je handje op de kop slaat? Wat is hier aan de hand? <truimert> Pieter Bulten is teruggekomen. Nou gaat hij naar boven. Elin is het toch niet? Nee, die is er niet. Dat is dan maar een geluk. Een geluk bij een ongeluk. Hans, <lacht> heb jij Bult niet gezien? Ik zag hem de kamer van Engelien binnengaan zo? Nou, zeker wel. Hij is weg. Wat kon hij daar nou doen? Hij zei dat hij een tas op de kamer van Engeline moest zetten. Hebt u een kop koffie voor me, meneer Goud? Jazeker. Ik vroeg of hij nou een uitkering had. Hij zei dat hij die pas kreeg als Beerta dood is. Nou, en die man is niet kapot te krijgen, zei hij. Beerta is niet kapot te krijgen, nee. Maar is het niet zielig? Wat moet er nou met zo'n nee. jongen? Nou, daar heb ik geen medelijden mee, hoor. Zullen mensen zeggen, vaardig? Nou, ik vind het zielig. Dag, meneer De Vries. Daar heb je Engeling. Hallo. Wat kijken jullie naar me? Pieter Bulten is net geweest. Nee. Oh, oh, wat ontzettend. Nee, ik vind het echt heel vervelend. Hij zou wel verliefd op me zijn, maar wat kan ik daaraan doen? Hij heeft een tas op je kamer gezet. Nee, toch? Daar kan wel een bom in zitten. Ach, kom. Waarom zou er nou een bom in zitten? Nou, dat kan best. Zulke mensen zijn toch tot alles in staat? Ik hou hem wel even weg. Nou, zet hem dan maar bij mij op de kamer. Wat een onzin. Nou, ik vind het echt heel aardig van Koos. Oh, het zou wel aardig bedoeld zijn. Voor wat hoort wat...